is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight,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 in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenaal 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. Ja, goedemiddag. En, uh, welkom hier bij het uh, derde en laatste uur... alweer van Zondag in Kennemerland. Nou, uh, we gaan een, uh, een wintersuur tegemoet. Want we gaan namelijk nog even praten met Theo Koster... van het uh, Mirakels Kersland in Brederode... in Zandpoort. Want morgen is namelijk de grote afsluiting... Van het twee wekelijkse spektakel. Het is al een groot succes, heb ik begrepen. Van Theo. Dus ik wil graag weten wat er morgen qua afsluiting allemaal gebeurt. En we gaan nog eventjes naar, uh, hier naar de ijsbaan in Zandvoort. Er wordt al volop geschaat. En dat is allemaal in het uh, teken van uh, Zandvoort Winterwonderland. En Leo Mizebe komt straks even naar de studio om te vertellen ja, hoe het uh, allemaal is verlopen. En wat er allemaal nog gaat gebeuren hier in, uh, in de maand december. Nou, dat zometeen. En meer bijvoorbeeld het uh, weer komt voorbij. En nog uh, wat regio nieuws uit Kennemerland. Maar nu eerst muziek. En dat is uh, van... Uh, Nick Cashel met oh, wouldn't, wouldn't It Be Good. If I were you, I got it harder. You couldn't dream how hard I got it. Antwoord, Bentveld en Bloemendaal houd je op zondagmiddag van 2 tot 5. Zondag in Kennemerland. Met video en daarvoor dus uh, Nick Kersjoort. Wouldn't it be good hier bij CFM Zandvoort en AB Radio? Nou, inmiddels is aangeschoven van uh, de stichting Winterwonderland Zandvoort Leo Miesenbeek. Leo, goedemiddag. Goedemiddag, ook de luisteraars. En, nou, en, uh, nou, fijn dat je er bent, ondanks uh, het koude weer. Nee, het sneeuwt nu gelukkig niet meer. Maar jij bent ook onderdeel, uh, of onderdeel, jij bent uh, een van de leden ook die vaak op de ijsbaan staat wat betreft, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Uitkijk en. Uh, ijsmeesters. En het ijsmeesterschap zelfs. <laughs> nou ja, zoals je weet hebben we in het dorp een hele mooie ijsbaan. 15 bij 15 meter zowat. En uh, ja, daar hebben we een aantal ijsmeesters die daar de, de kwaliteit van hoog proberen te houden. En daar ben ik er inderdaad eentje van. En hoe Mede... gaat het ermee met het ijs? Ja, nu wel al goed. Alleen het sneeuwt te veel hè. Ja. <laughs> Daar hebben we heel veel werk aan. Ja, want moet je dat dan? Uh, uh, heb je een sneeuwschuiver? Of moet je dan ja, met de hand ja nee, gewoon met de hand. Nee, met de hand. We moeten gewoon met de hand het sneeuw van het uh, afschuiven. En vervolgens uh, moeten we het uh, over de zeling heen scheppen en dan uh, op een grote berg. En naast de koekersopie tent ligt inmiddels een berg van uh, haast 2 meter hoog. <laughs> Dat wordt, dat wordt onze nieuwe, nieuwe skibaan, denk ik, in het dorp. Ja, bijna wel, ja, hè? Ja, ja, ja. Mensen hoeven niet meer naar de duinen. Nee, <laughs> nee, nee. Dat nee, nee, nee. is nu al druk trouwens. Ik wou maar net langs rijden. Dus. Oké, okay, ja, want dat was mijn volgende vraag. Hoe gaat het ermee? Is het druk? Want jullie zijn, ik kom net langs lopen en het, is, ja, het, is, het, is, nou, het loopt boven verwachting eigenlijk. Wij wisten niet wat we ervan moesten denken. Weet je, je begint zoiets hè, in de blind... Gert van is, is, is een ruim een jaar geleden begonnen met het initiatief om te, uh, rond te neuzen is, uh, is maandenlang bezig geweest met kijken hoe dat financieel rond te breien is. Heeft uh, overal informatie ingewonnen. Uh, en in eigenlijk een maand of drie geleden trok hij bij mij aan de bel om te vragen van... ...joh Leo, uh, ik, ik loop wat tegen technische dingetjes aan. Uh, wil jij ook eens uh, samen gaan denken? En zo zijn we er samen, uh, samen ingedoken. Ja, met het gevoel dat ik het technische gedeelte op mijn rug heb genomen en hij het financieel-administratieve gedeelte. Ja, het gaat altijd zo snel, hè? Je wo ja. je er wordt één hand of één vinger gevraagd en. Uh, ja, hoe je het nee, weet... zo is het ook gegaan. Voor het <lacht> ik het wist. Ja. En In de ene was ik bestuurslid. <lacht> ja, zo, zo snel kan het gaan, ja, inderdaad. Ja, ja klopt. Uh, nou, over die ijsbaan. Uh, je zei net al, het is ontzettend druk. Uh, je had het niet verwacht. Die opening was afgelopen zondag, toch? Ja. En ja, toen, het, het eerste uurtje was, uh, was vrij schaatsen. Ja. Daarna moesten mensen betalen. Had je niet van, nou ja, misschien is de entree te duur of uh, te hoog, maar blijkbaar dus niet. Ja, we hebben een beetje, een beetje geïnformeerd en gekeken in de landen. En, en we zitten onder het gemiddelde, denk ik. Qua prijs, qua intree. We doen ook niet moeilijk over de tijden. Het komt er eigenlijk een beetje op neer dat je, als je een kaartje koopt... dat je gewoon de hele dag terug kan komen of aanwezig kan zijn. Oh, je, je kunt weet... ook gewoon even naar huis om te eten? Ja iets... hoor, dan krijg je een stempeltje op je hand en uh, dan ga je lekker weer, kom je weer lekker weer terug. en uh, Daar is eigenlijk wel een beetje op neergekomen. want uh, Het is ook eigenlijk niet te controleren. Het is ook gewoon leuk ook als, als de kinderen aanwezig zijn. Ja, anders staat het er zo leeg bij. Ja, daarom. Dat is niet de bedoeling. Maar boven verwachting, uh, je had dus wel een schemaatje gemaakt of zo? Wat nou betreft... ja, we hebben ook we hebben een idee van... van uh, eigenlijk heb je geen idee. We hebben nog nooit een ijsbaan in het dorp gehad. Dus nee, daarom. waar moet je aan refereren? En hoeveel mensen komen er? Nou, ik zou het niet weten. En uh, we hebben ingeschat op, op misschien 2.500. In, uh, in echt... Betalende bezoekers bedoel je? Betalende bezoekers. Maar over dat halen weet niet. Maar het, het ziet er hoopgevend uit moet ik zeggen. ja. Als je kijkt naar, naar, naar andere plaatsen in het land... Ik geloof, Egmond of zo, daar hebben ze nou uit een ijsbaan neergezet. En daar kwamen ze aan 13.000 bezoekers in vier weken tijd. En die waren helemaal uh, geschrokken van het uh, enthousiasme. Dus, dus ik had zoiets van... Uh... Ja, je weet het niet, hè? He? Je, je weet het gewoon niet. Nee, Maar het loopt maar ja, tot nu toe goed? Ja, nee. Uh, elke avond, elke dag zitten we redelijk vol. Het loopt gewoon lekker door. En, uh, ik hoor geen mensen klagen. Uh, iedereen vindt het leuk. Uh, nou ja, dat, uh, dat is in ieder geval mooi om uh, allemaal te horen. Ja. Maar je zegt, je bent van Stichting Winterwonderland. Maar ik neem aan dat de ijsbaan een onderdeel is van, daarvan, toch? Van een van de activiteiten? Of? Ja, de, sticht, nou, de Stichting Winterwonderland Zandvoort is opgericht eigenlijk... Uh, om die ijsbaan te kunnen exploiteren. Aha. Als daar in de toekomst nog wat, wat andere dingen bij komen... het is de bedoeling om, om eigenlijk die, wind, die, die maand december... Hè, om die... ...bepaalde inrichting te geven... ...en dat onder die stichting te gaan brengen... ...en wat daar precies... Uh... Hoe dat uitstel zal, zich, zich zal ontplooien, ja, dat, dat, dat weet je toch niet. Maar voorlopig is dat is die ijsbaan. Hè? Gisteren hebben we die sprookjeswandeling gehad. Nou, dat is duidelijk iets anders. Dat is van de Stichting Zoon van mm -hmm. en Vierdaagse. Maar ja, je weet nooit hoe dat, hoe dat organisatorisch samengevoegd kan worden. Ik weet het niet. Maar jij zit daar toch ook in? Ja. Oké, okay. ja, ja, nou dat is een mooi bruggetje. Daar wilde ik het straks nog even met <laughs> je over hebben. Over de sprookjeswandeling van gisteravond. Maar we gaan nu even luisteren naar Toto met Stop Loving You. Ja, Toto met stop loving you. En uh, naast mij zit nog steeds Leo Miesebeek. En uh, ja, van, het ene, van de ene Stichting naar de andere Stichting, of is de Vierdaagse geen Stichting? Ja, dat is ook een stichting, klopt. Ook daar ben ik bestuurslid van. Potverdikkie, waar, waar zit jij overal uh, Jij zit volgens mij overal in, hè? Sportraad? Of dat nu niet meer? Nee, Sportraad niet meer. We gewoon commissielid geworden. Oh ja, en dan uh, zit je nog in de politiek? Dat is politiek. Potverdikkie. <laughs> nou goed, we houden er eventjes, uh, Alleen nog uh, bij de sprookjeswandeling, want die was gisteravond. Het was ontzettend koud. Hoe, uh, hoe, heb je, hoe hebben jullie dat zo kunnen organiseren? Dat, uh, dat iedereen toch gewoon zijn kostuum aanhield en uh, geen winterjas eroverheen uh. Nee, nou, iedereen wordt opgeroepen om, uh, om minimaal thermo-ondergoed aan te trekken. En meesten hebben daar ook nog gewoon hun, hun gewone kleding overheen. En daar gaat dan wel de, de, de kostuums overheen. Die worden al zo gemaakt dat ze, pas, dat ze passen je dat wordt geprobeerd. Dat geldt niet voor iedereen. Nee, daar weet ik zelf alles van. Ik was ook een van de sprookjes. Kijk, ook bedoel ik. Maar goed, uh, of in ieder geval een van de sprookjesfiguren. Maar uh, ja, 60 figuren had ik begrepen die, uh, die door het dorp ronddwaalden. Hoe kom je aan zoveel mensen die dat allemaal willen gaan doen? Nou ja, kijk, Stichting Zalvertse Vierdaagse heeft een, een hele grote groep uh, vrijwilligers uh, voor de zwem, fiets en uh, wandelvierdaagse. Dat gaat, dat gaat goed. Die mensen die, uh, krijgen we inderdaad zo gek uh, veel ervan. Dan hebben we nog een, uh, een heel mooi beachpopcore, yeah, waar we ook lid van zijn. Nou ja, daar zijn er ook een heleboel uh, gegaren van die het heel leuk vinden en gewoon gezellig vinden om mee te doen. Het gaat ook over en weer. En ja, zo kom je op een gegeven moment toch aan een grote schade groep mensen die, uh, die meedoen. Ja, want ook al die kostuums. Ik bedoel, vorig jaar was het ook. En het jaar daarvoor ook. Het was een ontzettend uh, succes steeds. Uh, komen er dan nieuwe sprookjes bij? Of moet wel allemaal gemaakt worden, die kostuums? Ja, nou, die kostuums worden inderdaad... Eerste jaar hebben ze gehuurd. Heel veel gehuurd. En, uh, en bij elkaar gesprokkeld. Het tweede jaar uh, zijn de dames... Uh, José en uh, Martine van de Helm. En de zus José die zijn begonnen met, met kleding te maken. Nou, dat hebben ze dit jaar voortgezet. bijgemaakt, aangepast. Ze hebben een prachtig kerstmannenpak gemaakt, onder andere. En andere dingetjes. Dus ja, en, en dat bouw je uit. En ja, elk jaar verzinnen ze alweer een eentje bij, denk ik. Want ze, ze zijn er nu alweer bezig voor volgend jaar, geloof ik. Dus. Ja, blijkbaar. Het, het trekt toch enorm veel. Uh... Veel bezoekers of zijn er toch wel gewoon veel mensen uit Zandvoort. Nou, ik heb begrepen dat er ruim uh, 300 kaarten zijn verkocht, boekjes zijn verkocht. Dus ik geloof dat we aardig het, uh, het aantal van vorig jaar uh, benadert. Oké. Okay. Uh, dus er is een zeker zekere belangstelling. Nou, als je, dit jaar hebben we dus een kleine kerstmarkt geprobeerd te organiseren. We hadden vorig jaar op het Gashuisplein. Dat was een iets minder groot succes omdat het te wijd aan elkaar zit. Ja. Dit jaar uh, heeft het er eigenlijk toe geresulteerd. En ook omdat we dus die, die, die levende stal die we proberen te, te maken op het plein. Uh, die hebben we vanaf 12 uur gedaan in plaats van vanaf de vorig jaar 5 uur. Ja, op het kerkplein, ja, op het kerkplein bedoel je het kerkplein. En dat heeft, de hele middag heeft dat het publiek getrokken. Ik kreeg gisteravond te horen dat de, de zaterdag wel een zondag leek in de zomer. Zo. Dus, nou, dan zijn er veel mensen, ja. Ja, dus, dus door, de, door de dag heen is het gewoon uh, heel, heel gezellig geweest. En die kerstmarkt, uh, ja, nu, ik zag een aantal kraampjes inderdaad op het ja. uh, Raadhuisplein. Ja. Is dat ook voor herhaling vatbaar? Ja, misschien, uh, ja, ik denk het wel. Ja, ja. Het, is, het is goed verlopen, mensen zijn, hebben toch wel wat verkocht. En, dus, er was wel heel veel belangstelling voor. Hm. Bij, bij Danvers stond er eentje, bij uh, Ascandles voor de deur. Bij de Hema stonden er twee, bij Kruidvat stonden er twee. Zo het verdeeld over het plein. Ja. Misschien wil je volgend jaar nog wat, iets meer uh, neerzetten. Uh, verdeeld in een rij, zodat je echt langs loopt. Ja, dat je echt het gevoel die, die hebt van, van markt. Scandals, die van stond een beetje naar achter toe. En inderdaad, dat je wat meer het, het marktgevoel kan krijgen. Ja. ja, ja. Nou, je zei net al uh, namens uh, Stichting Winterwonderland... Van, nou, we proberen gewoon december zo, zoveel mogelijk uh, dingen te organiseren... en te doen hier in, uh, in Zandvoort. Uh, ja, zo'n samenwerking, want iedereen... ...organiseert nu wel wat apart. Ja, jij zit toevallig wel in allebei de stichtingen. Uh, kan dat samen gaan? Jawel hoor, er is een, een groep samengesteld... ...die dat ook wat meer gaat uh, coördineren. Onder andere onder Ben Zonneveld. En uh, dat, dat, dat moet zich zijn bestek krijgen, zeker voor volgend jaar. Je hebt, uh, op het Radersplein uh, hebben we zo'n mooie gevel... ...met een hele grote agenda van uh, Winterwonderland hangen. Mm -hmm. Dan zie je toch op al die datums dat er heel veel dingen gebeuren. Nou, ik raad aan om iedereen daarna te kijken... Want, uh, Kun je het een beetje volgen, denk je niet dat Sandvoort straks evenement moe wordt? Er gebeurt eigenlijk heel veel, want nu ook weer classic concerts. Ja. Ze is middags vanochtend uh, allerlei koren in uh, wat was het, Pieck of Dickens stijl. Ja. Dus misschien denken mensen juist wel van, uh, nou, uh, pff, ik blijf nou voor thuis hoor. Gebeurt misschien altijd wel. wel wat. Misschien wel, maar het is wel leuk. Want als er niks gebeurt, komt, is het helemaal niks doen. Nee, dat is waar. Maar ja, en waar is het te veel? Ja, ik, ik uh, zeg het maar. Ja. Nou, ja, als... Dat is heel moeilijk te zoeken. Toe. Ik zie jou overal. Dus als, ik denk... als ik zie de, hoeveel belangstelling de, de, de, baan, de, de, ski, de ijsbaan heeft. Uh, ski -baan, ijsbaan. En als ik zie wat uh, gisteravond uh, aan belangstellingen gistermiddag was voor het uh, sprookjesvorming gebeuren. Dan denk ik dat we daar nog niet moe voor zijn. Nee, is het commercieel ook nog uh, ja, toch wel te doen? Nee. Oh. Nee, daar moet want... geld bij. Oh ja, want kijk, dat is ook een punt hè? <laughs> ja, nou, kijk, de, de, de ijsbaan wordt echt gesubsidieerd door onder andere gemeenten en door bedrijfsleven en, en, en door allerlei andere dingen. En, en dat, dat geldt dan ook voor de kosten van de sprookjesverhandeling. Daar krijgen we ook een stuk, stukje subsidie voor. Dat is, dat is, commercieel is dat, dat is helemaal niet interessant. Ja. Het is gewoon leuk om te organiseren en dan moeten we allemaal met vrijwilligers. En heel veel tijd moet erin gestoken worden en dat gebeurt ook. Of gebeurt dat niet, ja dan is het er niet. Nee. Want commercieel is ijzerbaan echt niet interessant. Dan houdt het uh, op. Nee, nee, dan moet iemand 20, 25 euro betalen om te kunnen schaatsen. Nou, dat, uh, nee, dan ga je, dat, dan ga je, dan, dan je dan toch erg. Er komt helemaal niemand Nee, die. dat begrijp ik. Oké, okay, dus het is vooral uh, uh, de liefde voor het dorp. Ja, uh, ja het trekt mensen. Ja. Zelfs van, ver van buitenaf nou, dus. Okay. Deze ze familie hier naartoe. Ja, inderdaad. En mond Mondreclame ook ja. een beetje. Ja. En, um, over die sprookjeswandeling. Ik heb begrepen, volgend jaar heeft die weer plaats. Op 17 december geloof ik. Ja, ja. Um, ik weekend hoor... voor de kerst. Hoor... Oké, okay, ja, ik hoorde um, uh, wel een, een soort van kritiekpuntje dat het misschien wat te lang duurde. Waardoor uh, het eindconcert, zeg maar, om, rond kwart voor acht. Ja, daar zaten niet zoveel mensen meer. Omdat het toch vanaf vijf uur is voor die kleintjes vrij, uh, vrij koud. Uh, nemen jullie dat nog mee in de evaluatie? Ja, ja voor vorig jaar begonnen we om zes uur en toen was het ook te laat. Nu hebben we het eigenlijk een beetje vervroegd, een uur vervroegd. Dus we zijn een uur eerder begonnen en ja, uiteraard een uur eerder geëindigd. Moet je het nog veel korter maken. Ja. Het, het, is vrij, het eerste jaar was het niet zo koud en toen was het, bleven mensen langer hangen. Nu is het vrij koud en als iedereen zijn dingetje gedaan heeft, ja, wat gaat hij dan doen? Ja. Ik denk naar huis toe. Dat is jammer, want het eindconcert is natuurlijk al hartstikke leuk om het, uh, om het een eind aan te maken met elkaar. Ja. ja, dat, uh, ja. Je weet nog niet. Nee, nee, om het nog korter te maken, uh, ja, hoe, hoe, hoeveel tijd moet je erin steken om het op te bouwen en hoeveel ja. tijd moet je het laten draaien. En die kostuums en, en, en alles kostte, bij elkaar. Het dus we beginnen vanmorgen om, om 8 uur, 9 uur beginnen we al met opbouwen. En uh, we waren vanmorgen, zaterdag om 700 sneeuwschuiven voor de marktkraampies. Zo. Ja, en, en, en ik was gisteravond om 11 uur thuis, half twaalf thuis. Zo. Dus ja, hoeveel dan tijd denk moet je erin je... steken om het te kunnen organiseren... en hoeveel tijd mag het dan duren om het, om het plezier van te hebben? Ja, nee, dat, uh, dat is inderdaad een, een soort van struikelblok. Ja. Maar jullie zijn wel al bezig dus voor volgend jaar om, uh, om ook dit soort dingen weer te, te organiseren. Tuurlijk, we nemen alles mee en uh, proberen er al een lijn in te krijgen. Misschien dat we het inderdaad dat, of iets anders of wat korter gaan doen. Het uh... hm. moet ook niet elk jaar echt hetzelfde worden, he? Nee, dan is de, de lolligheid ervan af. <laughs> nee, we moeten weer wat verzinnen. Ja. Nou ja, volgens mij was nu nieuw die, uh, die slee. Ja. Dat was, ja dat, was nee, dat was vorig jaar niet. Nee, dat was vorig jaar niet. want er konden daar ook uh, zeg maar kinderen in. Want ik weet wel, de sprookjes mochten mee. Maar waren er ook gewoon uh, bezoekers die mee mochten? Nee, dat, dat is haast niet te doen, joh. Want dan staan ze echt te dringen. En, uh, en, en die slee die moet ja, een stukje rijden. En, en, ja, ja dat is, dat is, dat is heel lastig is dat. We hebben het nu zo gedaan, zo op deze manier. Misschien dat volgend jaar iets anders aan kunnen, kunnen verbinden. Maar als je daar ook bezoekers gaat doen, dan krijg je, denk ik, hele rijen met mensen die, dat, die erin willen. Dan concentreert ze zich weer daarop. Ja, en dan, ja, uh, is, heel dan leuk. lopen de sprookjes misschien voor niks, zeg maar. Ik heb er zelf ook in gezeten. Oh, en? Koud Samen met de kerstvrouw en het was inderdaad <laughs> best wel fris. Dat ja. was ook heel leuk, want we gingen door de Haltestraat heen. Dus, uh, dat gaf wel een leuk effect. Ja. Oké, okay, nou Leo uh, Miezebeek, heel erg bedankt uh, voor je komst naar de studio. Ga je nog even langs de ijsbaan zo? Ja, ja, ja. Oké, okay, nou veel plezier dan. Oké. Okay. <laughs> nou, en dat was uh, dus, uh, oké, okay, dat was uh, Leo Miezebeek hierbij uh, Zondag in Kinderman. Wat is er aan de hand? Dat van de Kaiser Chiefs hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Ik wou wat zeggen, maar ik moet eerst mijn bril op doen, want anders kan ik het niet lezen. Um, kijken we even naar de, de enige voetbaluitslag hier in, uh, in Nederland. Uh, daar heb ik het over: de, de wedstrijd PSV tegen Ajax. Oh, sorry. Rode, <laughs> Rode J.C. <laughs> oh, wat erg. Oké. Okay. Kun je oh. nagaan. Ik heb mijn bril op en ik zie het nog niet. Nee, goed. De enige wedstrijd die, uh, die uh, vandaag is doorgegaan is uh, PSV tegen Rode J.C. Nou, PSV heeft het uh, afscheidsfeest van zijn speler Ibrahim Avalai opgeluisterd met een 3-1 overwinning dus op Rode J.C. Nou, PSV startte voortvarend en Marcelo kopte de bal na een vrije trap van doetzoetzak voor het doel lang. en uh, ja, Wielaart liet lopen en bood Lens de kans om te scoren. Nou, Roda kon de spitsen moeilijk vinden, maar Hadouir zorgde met een vrije trap halverwege de eerste helft toch nog voor de gelijkmaker. Nou, en Berg heeft dus uh, twee keer gescoord en Avelay Tovone en Rodriguez misten voor rust nog kansen. Net na rust schatte Berg lens uh, uitgekien een uitgekiende voorzet wel op waarde. Roda hing in de touwen en Zak maakte er nog 3-1 van. Nou, Afalai nam na 87 minuten uh, onder een ovationeel applaus afscheid van de PSV-supporters. Nou, een mooi afscheid dus van Ibrahim Afalai. <tied>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 The back end looked kind of funny too But we put it together and when we got through Well that's when we noticed that we only had one tail fin About that time my wife walked out And I could see in her eyes that she had her doubts But she opened the door and said Honey, take me for a spin So we drove uptown just to get the tags And I headed to ride on down Main Drag I could hear everybody laughing for blocks around But up there at the courthouse, they didn't laugh, cause to type it up, it took the whole staff, and when they got through, the title weighed 60 pounds. I got it one piece at a time, and it didn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. This is the Cottonmouth in the Psycho Billy Cadillac, come on. oh, uh, This is the Cottonmouth, a negatory on the cost of this machine there, Red Ryder. You might say I went right up to the factory and picked it up, it's cheaper that way. Uh, what model is it? Well, it's a 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 automobile. Ja, dat was Jolly Cash met, uh, moet ik even goed kijken, One Piece at the Time. Nou, we zijn uh, aanbeland uh, op de 10 voor 5 hier bij uh, CFM Zandwoord. En ik lees hier op uh, www.harmsweekblad.nl dat er een golfbaan komt op Schiphol, of in ieder geval bij Schiphol. Want Schiphol Real Estate heeft een overeenkomst getekend met Amsterdam International Golf Club voor de realisatie en exploitatie van een golfbaan met een clubhuis. Nou, de golfbaan komt in noorden van de luchthaven Schiphol in het gebied de nieuwe Meer langs de A9 en de A10 te liggen. En Amsterdam International Golf Club is verantwoordelijk voor de investering in en de exploitatie van de golfclub. Uh, sorry, de golfbaan. Nou, de golfbaan bestaat uit 18 holes met een driving range en een clubhuis. En De par 73 championship course golfbaan is het ontwerp van voormalig Ryder Cup captain en US Masters winnaar Ian Woesnem. Um, het clubhuis is een ontwerp van architectenbureau Meccano. En het interieur zal worden ontworpen door de bekende designer Piet Boon. Nou, de aanleg van de golfbaan is inmiddels gestart en in het voorjaar wordt het gras ingezaaid. De golfbaan en de bijbehorende faciliteiten zullen naar verwachting rond 2012 in gebruik worden genomen. Ja, dat was Orchestral Maneuvers in the Dark... met Made of Orleans... hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Mensen zitten te juichen, want ik... Uh... Ik heb dit nummer in één keer zomaar uit mijn mond uh, gezegd. Want normaal, ik heb het al tien keer geoefend. Nu kwam het er gewoon in één keer uit. Nou, Het is bijna vijf uur. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van, het, uh, van zondag in Kennemerland. Nou, normaal gesproken, of eigenlijk normaal gesproken... Ik had eigenlijk nog uh, Theo Koster in de uitzending willen hebben... over de afsluiting van Mirakels Kerstland. Want de afsluiting is namelijk morgen, dus maandag 20 december. Want om half vier begint dan een heuse lampionnetuchtocht. Ook hartstikke leuke... Voor de kinderen. Morgen is het begin van de kerstvakantie. Dus ik zou zeggen, ga nog even naar de, naar de laatste dag van de Mirakels Kerstland. En waar dat is? dat nou, dat is gevestigd in de ruïne van Brederode. De Velserenderlaan nummer 2 dus in Zandpoort. Ik zou zeggen, kijk en geniet, want nu is er nog sneeuw. Dus het zal vast magisch zijn. Om half vier dus, morgen maandag 20 december... De Nou, We zijn dus, zoals ik al zei, aan het einde gekomen van Zondag in Kennemerland. Uh, ik ben geholpen door de diverse mensen. Uh, redactie Pascal van der Beek en uh, muziek samenstellen uh, Luc Krom. Correspondenten Jaap Koper. Nou, Mijn naam is Lena van der Haak en ik zou zeggen blijf luisteren naar CFM. En volgende keer weer een nieuwe Zondag in Kennemerland. En we sluiten af met Mahalia Jackson, O oh, Little Town of Bethlehem. still we see the light oh.